Met het NOS -journaal. De veiligheidsregio Utrecht houdt er rekening mee dat een gaslek de explosie veroorzaakte in een huis in het centrum van Utrecht. Van opzet lijkt geen sprake. De explosie veroorzaakte een enorme ravage, meerdere panden storten in. Vier mensen raakten daarbij gewond. Ongeveer honderd mensen uit de buurt worden opgevangen in een hotel. Ze mogen voorlopig niet naar huis. De veiligheidsregio zegt dat er nog geen meldingen zijn binnengekomen van vermisten die mogelijk onder het puin liggen. De aankondiging van de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza is vooral symbolisch, zegt de Israëlische premier Netanyahu. De nieuwe fase van het 20 plan werd gisteren aangekondigd. Het staakt het vuren moet overgaan in het demilitariseren van de Gazastrook, het vormen van een technocratisch bestuur en de wederopbouw. Grote delen van Gaza liggen in puin. Veel mensen wonen in tenten, zegt de VN. Today Gaza is rubble and tents. Maar het probleem is niet alleen de volume. Het probleem is wat is. de. de. de content van de rubbel. Asbestos, mines, een exploded ordnance. En onvoldoende menselijke resten. In het puin in Gaza bevinden zich nog asbest, blindgangers en menselijke resten, zegt hij. In Griekenland zijn 24 hulpverleners. die vluchtelingen op Lesbos hadden geholpen, door de rechter vrijgesproken. Onder hen is een Nederlander. De hulpverleners werden beschuldigd van mensensmokkel, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen. Ze konden 20 jaar cel krijgen. De Tour de France Femme start volgend jaar in de Britse plaats Leeds, heeft de organisatie bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat de mannen volgend jaar in de Schotse hoofdstad Edinburgh starten. De Tour van de Mannen start volgend jaar op 2 juli, de vrouwen op 30 juli. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en wat motregen en ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt, wat regen, maar ook wat zon. Er staat veel wind en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file nog in Noord-Holland en die staat op de A27 van Utrecht naar Almere.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 Johnny Cash en niet Cash. Uh, ja. oh, oh, sorry. Ke ja, ja, oh, uh, uh, cash is voor mij heel belangrijk. <laughs> uh, ja. Nee, maar Johnny, ja, ik weet. Dus, Het uh, um, is heel belangrijk. Ja, ja. ja flauw. flauw. Het <laughs> is een maar, mooie woordgrap, maar ja, goed. Echt, als je, als je nog een uur met mij zit, dan, dan moeten ze in huis uh, tillen, denk ik. Dan kan, dan kan je niet meer. <laughs> maar, ah, we hebben hier ooit nog eens een keer een uh, radioprogramma gehad. Dat staat vol hmm. met woordgrappen, maar goed, ga door.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 All night long, trying to find my baby. Still, there's no one inside. Don't know where you are. Hope to find you soon. It's that for fuel soon. Oh, yeah, my baby. Where are you now? It's that for fuel soon. To use any longer, all the pain and hunger. Baby, ring my phone I know you have my number Still there's no cause I need to let down all your walls Do you say any longer All the pain and hunger Baby, baby, ring my phone Baby, ring my phone. Yeah, yeah. Dat was het optreden van Barney Muizika. Muizika. bij Muizika. Uh, Muizika.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 And you're the one I need. But you can keep me going. You keep me on my feet. Cause I'm the one. But you don't know, seem to know that I was in the wrong And that's just how it goes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 Joan de Bruijn Kops die je hoort. <laughs> time and waste yours too Till we're both feeling blue Keep what's yours and keep what's mine I'm sure we're both doing fine Just save it for And cozy up. I feel exposed, and my eyes are glued shut. I'm quite aware of what's behind, and what's in front, I can't stretch out to touch. It for myself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 Het laatste is The Sound of Passing By van Alaska. En ik zeg tot volgende week. Dag!